4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De verslavingszorgsector in Nederland doet net als anderen aangifte tegen de tabaksindustrie, schrijft het AD. Een woordvoerder van de sector zegt in de krant: We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle dealers moeten worden aangepakt. Sinds 2016 kreeg het Openbaar Ministerie al aangiftes binnen van kankerpatiënten en maatschappelijke organisaties. Die beschuldigen de tabaksindustrie van zware mishandeling met de dood tot gevolg. Vorige week voegde ook het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis daarbij. En dat heeft nu ook het netwerk Verslavingskunde Nederland over de streep getrokken. De woordvoerder zegt dat sigaretten zo schadelijk zijn... dat het onvoorstelbaar is dat die gewoon in de supermarkt liggen. Het OM onderzoekt nog of er een strafzaak komt. De haven van Rotterdam verwerkt steeds meer containers die op doorreis zijn. Ze worden in Rotterdam overgeladen van het ene zeeschip op het andere... en gaan dan door naar een ander land. Dit zogenoemde transshipment is inmiddels goed voor 37 van de totale containeroverslag in Rotterdam, meldt het CBS. In veel van die containers zit hout dat naar China gaat of levensmiddelen die op weg zijn naar Rusland. De groei van het transshipment is goed nieuws voor de Rotterdamse containeroverslag die de afgelopen jaren terrein heeft verloren aan Antwerpen. De Amerikaanse acteur John Mahoney is overleden. Hij is vooral bekend van de comedieserie Frasier. Daarin speelde hij Martin Crane, de vader van Frasier. Zijn Norse no-nonsense houding stak komisch af... tegen de pretenties van zijn zonen Frasier en Niles... die allebei psychiater waren. Eerder speelde Mahoney enkele bijrollen... in andere televisieseries en films. John Mahoney was 77 jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen min 1 en min 5 graden. Overdag zonnige periode, maar in het zuiden wolkenvelden. Smiddags is het 0 tot 3 graden. Ook de rest van de week rustig winterweer met geregeld zon. En s'nachts matige vorst, lokaal min 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met George van Veen. Een hele goede nacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het nachtprogramma van de evangelische omroep op NPO Radio 1. Vannacht draait het om uw verhalen. Dus als u nog lekker wakker ligt of aan het werk bent, net zoals ik... dan kunt u met ons meepraten of via het nummer 0800 1121 of uh, sturen een berichtje via de gratis Radio 1-app. Want uh, vrouwen worden op uh, steeds latere leeftijd moeder. Ze wilden zich eigenlijk eerst focussen op hun carrière... en daarna pas op hun gezin. Nou ja, 50 jaar geleden was dit een heel andere zaak... want er werden vrouwen gewoon rond hun 24ste al moeder. Maar tegenwoordig wordt het toch meer rond hun 30ste. En in de studio heb ik hier uh, drie moeders zitten... die op verschillende leeftijd hun eerste kind kregen. Maar waarom kozen ze hiervoor en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Dat hoort u het komende uur hier bij Dit is de Nacht... Uh, ik ga hierover in gesprek met blogger Rory Blokzuil van het uh, uh, blog 40 en voor het eerst moeder. En met uh, moeders op jonge leeftijd Denise Pauw en Gabrielle Wuister. Wilt u meepraten? Dat kan 0800-1121. Of stuur een gratis berichtje via de Radio 1-app. Op welke leeftijd werd u vader of moeder? Laat ons weten. En dan spreek ik u zo hier in de uitzending. Light Orchestra met Mr. Blue Sky hier bij Dit is de Nacht op NPO Radio 1. We hebben het over het moeder zijn. Uh, want uh, tegenwoordig worden mensen op echt steeds andere verschillende leeftijden worden ze moeder, oud en jong. Uh, en ik zit hier met uh, drie moeders in de uitzending. Uh, Rory Blokstijl, zij is blogger van, het, uh, van de blog 40 en voor het eerst moeder. Nou, dat spreekt voor zich. En uh, twee uh, jonge moeders, Denise Pauw en Gabrielle Wuister. Uh, wederom welkom. Um, ja, Rory, uh, 40 en, uh, en voor het eerst moeder een blog. Ja. Wat voor blog is dit? Het is een, uh, een soort van niche-blog, gericht op moeders op latere leeftijd en vrouwen die op latere leeftijd moeder willen worden. Oké. Okay. Uh, en, en, en waarom ben je dit begonnen? Nou, ik, uh, ik kreeg mijn kindje. Uh, dus op uh, ik was veertig toen ik zwanger werd 41 toen ik te kreeg. En uh, tijdens, na mijn tijdens of na mijn zwangerschapslof raakte ik mijn uh, vaste baan kwijt. En ik heb het eerste jaar de opvoeding van mijn dochter dan ook helemaal zelf gedaan. Maar uiteindelijk dacht ik in dat eerste vrij pittige jaar... ik vind, uh, er is ook nog iets meer wat ik hiermee kan. Ik vind het ook heel leuk om creatief bezig te zijn. Dus ik dacht, waarom ga ik daar gewoon niet wat meer mee doen? En waar ik dacht dat ik zou gaan tekenen... want dat is in principe waar ik heel goed in ben, werd het dus toch schrijven. En uh, waar ik aan dacht is dat ik graag uh, ja, mijn leven wilde delen... mijn uh, adviezen wilde geven, mijn strubbelingen wilde delen. Want er zijn meer vrouwen zoals ik die op latere leeftijd een kind krijgen. En wat, wat deel je dan? Uh, van alles en nog wat. En dat, uh, dat hoeft niet per se iets te zijn over uh, hoe ik uh, zwanger ben geworden... of dat ik een keizersnede heb gehad. Maar ook gewoon over maatschappelijke aspecten. Van uh, je kind gaat naar school als ze vier is... en de voorwaarschijnlijk aan de peuterspeelzaal. Hoe doe je dat? Doe je wel of geen opvang... Um, als je problemen hebt met uh, uh, je kindje wordt ziek, hoe ga je ermee om? En ho hoe anders is dat als je op latere leeftijd moeder bent geworden? Zie je dan juist meer beren op de weg of juist niet? Dat soort onderwerpen. En is dat ook zo? Zie, zie je meer beren op de weg? Nou, gek genoeg uh, dacht ik altijd van... ja, ik heb heel wat meegemaakt in het leven. Uh, mooie dingen, moeilijke dingen. Uh, ik heb al uh, diverse banen gehad. Ik heb uh, wat reizen gemaakt. Er zijn heel veel dingen gebeurd in de familie. Vervelend en, en, en goede ah. dingen. Dus ik weet gewoon wat meer. Ik zal wat... Uh, ik zal wat stabieler zijn en wat, wat, wat beter in mijn vel zitten. Maar meer levenservaring? Levenservaring inderdaad. En dat klopt, in, dat klopt ook wel en dat is ook zo. Maar gek genoeg kan het juist ook tegen je werken... dat je daardoor juist wel eerder beren op de weg gaat zien. Want ik lees me uh, ontzettend in. Dat heb ik gelukkig voor de bevalling niet gedaan, maar daarna wel... Dus alles wat er gebeurde, dat, dat, uh, ja, dat kon ik wat slechter loslaten. En ik heb het gevoel, als je wat jonger bent... dat je er dan misschien wel wat losser in kan staan. Dan wat met een luchtiger blik naar kunt kijken. En voor mij was het zo precair. Van, ik, uh, ik heb toch een kindje mogen krijgen. En dan, dan wil ik er ook extreem goed voor zorgen. En ik wil alles doen om ervoor te zorgen dat het goed met haar gaat. Ja. Dus zebouw, is, dat, is dat zo? Jij uh, zei net al van het komt allemaal wel goed. Voor mij, uh, ik sta er eigenlijk hetzelfde in. Ik, ik ben wel pas 25, maar ik heb ook best wel wat levenservaring... Ja. ondanks mijn, mijn jonge leeftijd. Uh, en ik uh, ben daarin ook heel erg gegroeid. Zeker sinds ik moeder ben, dat ik ook echt uh, bewust kan kiezen... van nou ja, hier zonde ik me van af, want ja dat is voor mij beter... voor mijn kinderen beter en nou ja boeien. <laughs> um, maar nee, ja, ik heb ook genoeg meegemaakt. En ik, ik heb ook genoeg dat ik inderdaad meer op de weg op de zag. Weg, ja. Ja. Um, en wat dat betreft ook van, ik wil mijn kinderen overal voor beschermen. En ook heel, heel uh, uh, beschermend inderdaad naar ze toe ben. Um, maar ja, als ik tegen de tijd dat ik veertig ben, zou ik wel nog meer meegemaakt hebben. Dus ja, misschien dat ik er dan inderdaad ook wel weer anders in sta. Maar ik heb zelf wel het gevoel dat ik uh, wat dat betreft ook uh, ja, gewoon heel serieus wel in het leven sta. En uh, Ze veel mee kan geven daarin en daarover, ook wat betreft familie, maar ook wat betreft hele andere dingen, ook mooie reizen gemaakt. En dan ben ik pas 25, maar toch ja, ja je neemt het wel mee. Ja, ja, ik weet het, maar lees je, ja. je ook in? Ja, heel erg. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, nee, daarvoor al was ik dat al aan het doen. En uh, ik schreef ook mee op een forum voor zwangere vrouwen en moeders, uh, jonge moeders, maar ook gewoon, uh, uh, nou ja, jonge moeders bedoel ik mee met jonge kinderen, zeg maar. Um, maar ik moet zeggen, sinds ik, sinds ik kinderen heb, ben ik me daar wel een beetje uh, van los gaan maken, want... De reacties die je soms krijgt, de moedermafia, zeg ja, maar. Oh, ja. Moedermafia. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat moet je even uitleggen. Som. Nou ja, stel ja. dat ik echt een hele, hele belangrijke vraag heb waarvan ik denk. Nou, hier kom ik echt niet meer uit. Misschien kan iemand me helpen, dan wil ik hem daar wel stellen. Maar. De meningen op zo'n forum en gewoon überhaupt uh, onder moeders die. Zeer ongenuanceerd. Niet, uh, ja. Ja. Moeders maken al kunnen elkaar echt afmaken. Echt, zo. Oh, geef zo jij jammer. potjes, geef jij flespoeding. Oh, oh. Vaccineren, ja. nee, Over alles. Ja. Ja. Echt, uh, ja. Gabrielle herkenbaar? Ja, heel erg. Ja? Heel erg ja. dat, dat bedweterige van andere moeders? Um, ja. Ik, uh, ik zie het dan voornamelijk op media. Op de fora uh, zie ik dan meer wel dat, dat moeders elkaar wel wat meer uh, uh, ja, vrijlaten eigenlijk. En, uh, en elkaar juist wel helpen, maar um, uh, en onder, uh, ondersteunen. Maar um, ja, op, op media, iedereen heeft dan wel een, een mening tegenwoordig. En ja. uh, moeders vooral. Ja, maar Waarom moeders echt, vooral? Is dat dan echt dat, dat, dat het beschermende? Van ik doe het goed bij mijn kindje? Ja, ja, ik denk het. Dat ze. Uh, uh, heel veel moeders die. Uh, die willen gewoon. Uh, uh, ja, echt het beste voor hun kind. En die, die denken dan uh, ook echt dat zij het. het, het, het, het beste doen. En daarmee en dat, veroordelen ze anderen die ja, dat niet zo doen. Ja, ja. En misschien ja. is het ook een stukje van hun eigen onzekerheid of zo. Dat ze, wat je dan vroeger op school al zag met pesten, zeg maar. Dat je dat je zag dat anderen uh, jou naar beneden probeerden te halen om zelf weet je wel oh, ja maar ik heb dit dus om zelf ik ben, goed uit de verf te ja, komen om je, ja. ja terwijl je zelf... Die, die pesters zijn eigenlijk heel onzeker ja. uh, en dat idee heb ik dan ook bij de moedermafia zeg maar dat ik denk van ja ik vind het een heftige term ja, ja, moedermafia maar het is ja, maar zo echt gaat een heftige wel wel, wel. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. maar wat, wat zijn dit dan voor moeders is er echt nu zie ik echt zo'n zo'n soort eh, van de familia vormen <laughs> oh, oh, my, ja het is niet ja, ja. Nee, van moeders van die uh, heel erg voor biologisch eten. Bijvoorbeeld uh, voor de kinderen wijten. Uh, oh, ja. uh, tot uh, uh, moeders die, uh, die juist uh, zeggen van nou uh, uh, uh, uh, laat je het bijvoorbeeld vies worden. Uh, uh, ja. uh, niet zo uh, smetvreesachtig uh, doen. Maar echt gewoon uh, laat ze in de modder spelen. Dus echt ja de twee uitersten. Want uh, voor, vorig jaar stond er een, uh, was er ook een artikel en dat stond... Uh, uh, dat je je kind weer uit de boom moet laten vallen, zeg maar. Ja. Dat dat gewoon weer moet kunnen. Ja, maar daar ik kan me voorstellen... op dat soort onderwerpen komen heel erg wat meningen los. Uh, het is niet alleen maar meningen daarover... maar wat, op dat forum wat ik dan zie, daar gaat het gewoon... af en toe wordt het gewoon heel persoonlijk. Dan gaan ze elkaar pakken op dingen dat ik denk... nou, sorry, maar dit gaat niet meer over het onderwerp. Maar dit met wel doel. Ja, dat zij dat dat het beste doen. Ja, zij ook. weten ja. het beter. Het is bijvoorbeeld met, met borstvoeding of kunstvoeding. Als je, als je borstvoeding geeft, ja, dan heb je weer zo'n aansteller die dat per se zo goed mogelijk wil doen. Geef je kunstvoeding, dan ben je een slechte moeder, want je kind wordt niet groot. Nee, nee. Terwijl de kinderarts bijvoorbeeld bij mij ooit heeft gezegd: Ik heb eh, borstvoeding kunnen geven tot, wat was het? 11 maanden. Daar ben ik heel blij mee hoor. Maar als dat niet had gekund, dan niet. Want hij zei ook: ieder kind wordt groot ongeacht of die borstvoeding krijgt, dat is heel fijn als dat lukt... maar ook met kunstvoeding wordt een kind groot. En dan denk ik, ja, lekker zo als het is. Ja. Het was een man die dat zei, maar hij zei het op zo'n manier... dat ik dacht van, hé, ik hoef, ik, waarom zou ik me druk maken? Waarom zouden andere mensen zich druk maken? Het komt toch wel goed. Ja, maar ja. je gaat dus op zo'n forum... Uh, waarschijnlijk gewoon omdat je dingen wilt delen... maar ook omdat je verhalen wil horen van andere moeders... die in dezelfde situatie ja. zitten als ja. jullie... En ja. dan, dan word je eigenlijk een soort van bijna weggepest... omdat je het anders doet. Zo ja. moet ik het een beetje voor me zien dan. Ja, ja, dat is nu wel echt eventjes heel zwart-wit. Maar ik heb wel inderdaad dat ik me heel vaak gewoon terugtrek... dat ik mijn vragen heb gesteld en kijk wat ik aan bepaalde antwoorden heb. Ja. Als ik ergens iets niet mee kan, dan denk ik nou ja, laat het maar. Ik kan me er heel druk op maken, maar nee. Maar dit is wel een beetje natuurlijk de... de ik had het vorige uur al, uh, alleen maar over uh, de, de veiligheid op het internet... Um, het is wel een beetje natuurlijk de moderne versie van uh, de moeders op het schoolplein. Ja, ja, <laughs> ja zeker. Ja, ja en ja. mensen verschuilen zich op internet toch achter. Weet een je, de naam. Ja, ja. ja. Dus ja. Het is Heel anoniem, roepen. dus lekker makkelijk. Ja, ja. lekker uh, je gal spuien. Ja, maar Gabriel, heb je wel eens iets gehad dat je echt dacht: van... oké, okay, hier neem ik afstand van, want je bemoeit je nu echt met iets. Wat, wat er wel um, niet. Ja. Nou, ik ben zelf niet zo vaak persoonlijk aangevallen. Want ik zet er uh, zelf eigenlijk niet zoveel op een uh, forum of op uh, uh, media. Um, uh, maar ik, uh, ik lees wel heel veel. Uh, uh, lees ik heel veel reacties op bepaalde dingen ik weet eigenlijk al van tevoren als ik iets, uh, iets open welke reacties er allemaal op zijn uh, en uh, heel af en toe uh, dus meestal uh, hou, uh, ben ik best wel terughoudend maar uh, uh, heel af en toe dan heb ik echt zoiets van oké okay, hier moet ik toch wel even op reageren en dan doe ik het uh, ja dan, dan reageer ik erop en dan ben ik benieuwd wat voor reacties ik daar weer op krijg ja. en de ene keer dan uh, zijn het hele negatieve reacties en de andere keer dan zijn het hele positieve reacties maar wat, ja, ik vraag me heel erg af waar. Maar gaat dat dan om? Is dat dan echt dus, dus de babyvoeding, bijvoorbeeld? Nou, ja, nu is het bijvoorbeeld heel erg een borstvoeding, geloof ik. Ja, maar en volgens dat, mij is dat, dat echt een never-ending Ja, dat uh, ja, lijkt iedere dat. keer weer op. Dat gaat elke keer weer, inderdaad. Uh, Van of dat wel of niet beter ja. is dan, uh, ja. dan, dan uh, uh, kunsten... Hoe noem het? Poeder, ja. Dat, ja. maar ook heel erg van uh, borstvoeding in het openbaar. Dat dat moet kunnen. En uh, moeders die moeten dat dan ook doen. Want dat is beter voor je kindje. En uh, je moet gewoon je kind voeden. Maar andere moeders die hebben dan weer zoiets van... nou, het intiem en uh, doen niet zo uh, uitbundig. <lacht> Alles dus, uh, met, het, met het woord moeten, daar krijg ik een beetje... Uh, dat ik vast van. van. Ja. Ja. <lacht> <Het> consultatiebureau, daar <lacht> zijn ook heel veel verschillende meningen over. Dat is ja. ook meestal moeten moeten. Gelukkig is, is het bij mij niet zo, maar... Maar er zijn natuurlijk, um, zeker jullie zijn alle drie, een andere leeftijd dat je, dat je zwanger bent geraakt. Dan op zo'n forum um, neem ik aan dat dat natuurlijk, je bestaat op Facebook waarschijnlijk dan, dat soort dingen. Dus je, je leeftijd staat erbij, je ziet of een foto, dus dan zie je een bepaalde leeftijd. Uh, krijg je daar dan geen commentaar op van, van moeders die op een misschien wat middel, een beetje middenmaat leeftijd moeder werden, wat meer geaccepteerd wordt. Uh, dat ze zeggen van, of jij bent te jong, oh je bent veel te oud. Wordt dat niet meer gezegd, Rory? Uh, nou ja, ik zit dus uh, expres niet op dat soort fora. Dus ja. daar maak ik het niet in mee. Uh, maar je kent ik, de reacties wel? Nou ja, ik, maar op mij persoonlijk... als dat ik een op latere leeftijd moeder ben geworden... Ja. krijg ik niet zomaar reacties op. Behalve uh, als wat ik vertelde bij dat artikel in het AD... op hun Facebookpagina... Uh, ik, ja, daar stonden echt hele vervelende reacties. Terwijl mij juist werd gevraagd... vertel alsjeblieft wat de voordelen zijn... van het ouderschap op latere leeftijd. Dus eh, ik was helemaal niet bezig met uh, meisjes of vrouwen die jonger zijn... die doen het anders of niet goed. Maar ze vroegen mij specifiek... wat zijn volgens jou hey, wat jij meemaakt de voordelen? Ja. En daar komen dan reacties op als van... nou, wat een oud mens. Nou, er was een foto bij en ik, echt, ik, ben, ik ben geen topmodel... maar ik ben geen oud mens of nog erger als ze hadden gezegd. Ja. En er kwamen dus ook reacties als van... nou, euh, als, je, als je nog wat ouder bent, dan kan je het niet aan. Ik denk, wie ben jij? Dat jij dat ja. kan zeggen van mij. Je kent me helemaal niet. Nee. En uh, de meest erge reactie, en daar had ik het al eerder over gehad... is dat ze uh, zeiden van... nou, ik hoop dat je je kleinkind leert kennen. Nou, dat vind ik oh. gewoon kwetsend. Ja. Ronduit. Wow. Ja, dat snap ik. En waar mijn beste vriendin zei... jongens, het is niet persoonlijk, laat het los, laat het gaan... Uh, vergeten, dat raakt je wel. Het heeft me echt een aantal dagen gekost... om dan te denken van, oh, wacht even, dit is een reactie. Dat moet ik zien als een cadeau. Het is mijn eigen pijnpunt. En tuurlijk, ik, ik weet het dat dat kan gebeuren. Maar als je twintig bent en je krijgt een kind... en je, je komt onder de tram... Dan leer je ook je kleinkind niet kennen. Nee. Dus het zijn, het zijn bepaalde reacties... waarvan ik denk van, ja, is het dan een, een, een taboe of zo? En waarom? Ja. Waarom? En het zijn maar dan moet je maar denken, dit zijn maar schreeuwende stemmen... Ik weet het, dat moet je inderdaad, maar ja. denken, het raakt je wel. Ja, dat snap ik. Maar is dat dan bij jullie, Denise en Gabrielle, ook zo dat je... omdat je juist jong bent, dat je dat soort reacties krijgt... van je bent gewoon te jong om überhaupt nu al verantwoordelijk te zijn voor een kind? Denise? Uh, nou, op internet uh, nou ja, krijg ik dat niet zo mee. En daar meng ik me verder ook niet echt in. Maar ik heb wel het idee, vooral toen ik uh, zwanger was van de eerste... en ook net bevallen was, dat ik wel op straat wordt aangekeken... alsof ja. ik een tienermoeder ben. Ja. Um, ja, ik ja, echt met bepaalde blikken, maar ook bepaalde vragen. Gewoon van, echt letterlijk in mijn gezicht het was het een ongelukje. Ja. Oh, serieus? Echt waar. En niet één keer, niet twee keer, maar gewoon echt wow. nog steeds. Gewoon, was gewoon het de optie van dat, je, dat het je keuze was, dat is er al bijna niet. Ze gaan er gewoon vanuit van, oh, dat, dat was niet gepland nee. Ik ben nog zo jong en ik zie er ook jonger uit dan dat ik ben. Maar dat vind ik heel kwetsend. Ja. Ja, juist omdat het gewoon wel een bewuste keuze was. En al was dat het niet. Dan, dat vraag je toch gewoon Nee, nee. Gaat dat ze aan. <laughs> Precies. Ja. Ja. Aan wie moet ik verantwoording afleggen? Maar toch, ja. Gabrielle, heb je, ervaarde jij dat ook zo? Um, ik heb nooit echt zo persoonlijk... Uh, uh, zo, ja, ja, er, niet dat ik me kan herinneren in ieder geval zo'n vraag gehad. Of dat mensen me aankeken. Of ik zie het gewoon niet. En ik nee. hoor het gewoon niet. Ik weet het niet. Um, maar uh, ja, ik lees het dan weer wel bijvoorbeeld uh, heel erg van reacties af. Uh, ja. Want ik dus heel veel uh, lees. En uh, dan, dan, dan lees je toch wel af uh, dat uh, uh, jonge moeders worden afgeschilderd... als slechte moeders bijvoorbeeld. Ja. Gewoon omdat het een ongelukje was. En dat je omdat dan... het een ongelukje was, ja. maar ook omdat uh, met bijvoorbeeld uh, ja, bepaalde dingen... Uh, omdat je jong bent kan je niet de juiste keuze maken voor je kinderen. of nee, zo, zoiets. je bent met, zelf nog een kind, zeg maar. Ja, maar, ja. ja. Nou, ik, ik weet van mezelf, ik, ik heb geen kinderen. Ik ben 27, maar zo zie ik er niet uit. Ik zie er veel jonger uit. En dan liep ik met mijn neefje, die was toen geboren, en liep ik op straat. En mijn neefje lijkt heel erg op mij. En uh, ik liep alleen met hem op straat in de wagen. En mensen stonden echt gewoon stil. En die zitten hier aan te kijken. En die kijken van hem naar mij. En echt gewoon schudden met hun hoofd van, ja. dat kan niet. En oh, ja. dat is niet eerst mijn kind. Dat, ja. En dan nou. denk ik echt zo, ik weet dat niet wat jullie ervaren. Dat ja. is gewoon best wel bizar. En ze doen niet eens de moeite om verborgen... om een nee, oordeel te verbergen, nee, zeg maar. Dat is, dat is die vraag gewoon stellen aan je. Van, was het gepland? Of, uh, ja. Yeah. Ja, maar wat, wat, wat gaat het andere eigenlijk aan? En ja. waarom hoort ze de, hebben ze daar een oordeel over? Ja. Ik bedoel, het zegt meer over hen dan over ons. Ja, en wat worden zij er beter van? Of ja. het wel of geen ongelukje was, zeg maar. Dat, ja. Nee, precies. Het is gewoon eventjes uh, even haten. Ja, en ze zoeken gewoon een vestiging van hun eigen denkbeeld of zo. Ja. Uh, ja. Nee, we gaan het zo verder hebben over de taboes die hierom heersen. Uh, om het hele moeder zijn en op een bepaalde leeftijd. Um, wilt u hierover meepraten? Dat kan uh, via 0800-1121... of stuur een gratis berichtje via de Radio 1-app. Want uh, wat vindt u bijvoorbeeld uh, van het jong moeder zijn... of juist wat ouder moeder zijn? Laat ons weten. 0800-1121. Against the laat hier op NPO Radio 1. We hebben het over het moeder zijn. Uh, wilt u meepraten? 0800-1121. Ik zit hier met drie moeders in de studio... die op alle, de, alle drie op een andere leeftijd moeder werden. Rory Bloxel, Denise Pauw en Gabrielle Wuister. Um, we hadden het net al over de taboes... die hier zo rondom het um, ouderschap, moederschap. Um, ik heb een beetje het idee, ik merk ook in mijn kringen... dat je als je uh, stel ervoor zou kiezen om dus, uh, kinderen te krijgen... dat er dus eerst van, weet je dat nou zeker... Want je moet nog genieten van je leven. En dan, daarna kan dat niet meer. En Denise, jij werd op jonge leeftijd moeder. Ja. Kreeg, je dat, kreeg je dat wel eens te horen? Um, nou ja, ik, ik had al een tijdje het idee uh, van... ja, ik, ik wil niet te lang meer wachten met kindjes, zeg maar. En... Um, ja, in mijn omgeving, mijn familie en mijn vrienden, die wisten dat. En die vonden dat allemaal gewoon, ja, dat, dat was gewoon zo. Dat hoorden bij mij en dat wisten ze. Um, maar mijn schoonouders, die hadden zoiets van... Ja, doe nog maar eventjes niet. Ga inderdaad nog maar eventjes lekker genieten. En uh, ja, jullie zijn nog zo jong en... Ja, nee hoor. 30 is wel een mooie leeftijd. Uh, ga dan maar een keer kijken. Terwijl ik wist van nou ja. Dus op een gegeven moment eerst verzette ik me daar nog een beetje tegen. Maar op een gegeven moment zei ik gewoon. Oh ja, inderdaad. Want ik dacht ja. Het heeft ook geen zin. Een... Nee, het is een discussie die ik eigenlijk niet eens wil aangaan. Het is onze keuze. En ja. uh, toen ik eenmaal zwanger was, vond ik het helemaal geweldig. Ik was wel heel zenuwachtig om het ze toen te vertellen. Maar ja, ze waren hartstikke blij. En als je ze nu ziet met de kleinkinderen, dan is het allemaal hartstikke leuk. Dus, uh... Maar dus die tijd om te genieten, uh, yeah. die is nu voorbij. Ja, belachelijk. Nee, ja. nee, Voor mij niet? Nee, nee, nee. Nee, want, maar dat, dat is. Waar denk je dat dat vandaan komt? Dat, dat oordeel van. Ja, daarna is het gewoon voorbij. Hetzelfde als je trouwt, dan is al je vrijheid weg. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik heb geen idee. Ja, volgens mijn vrienden ben ik volgens mij ook inderdaad uh, nu onbereikbaar. Wat echt niet zo is. Want ik wil ook gewoon nog leuke dingen doen. En uh, ik ben ook gewoon 25. Maar ik heb wel twee kindjes. En ja. ja, mijn man is gewoon thuis. Dus die kan gewoon lekker bij ze blijven. Ik ga wel mee. Ik ga wel <lacht> lekker leuke dingen doen. Ja. Uh, af en toe lekker zonder de kinderen. Ja. Uh, moet ook gewoon kunnen. Dus nee, ik weet niet, uh, ik weet niet waar dat vandaan komt. en nee. Nee. Nee. Rory, bij jou is het dan eigenlijk... Jij zit als het om die oordelen gaat aan de goede kant. Want bij jou is het gewoon van, nou, je hebt de tijd genomen. Je hebt alles gedaan wat je wil. Je hebt kunnen genieten van je leven. Ja, dat, uh, dat zou je wel zeggen. Ja. Maar ik uh, zal je vertellen, ik geniet nu nog veel meer. Ja. <laughs> dus dat klopt helemaal niet. Nee, dat ik, het is weer een, een bepaald beeld wat mensen hebben, denk ik. Misschien vanuit hun eigen ervaring. Maar dat is natuurlijk voor iedere persoon en iedere moeder en ieder uh, ouder... is dat gewoon anders. Ja. En hoezo zou je leven voorbij zijn als je een, een kindje hebt gekregen? Natuurlijk wordt het anders. Je gaat het anders indelen. Kijk, Ik heb een hekel aan backpacken, maar ik zou niet gaan backpacken met een baby. Maar een ander doet dat misschien wel. Ja. En kan dat ook heel goed. En het leven loopt gewoon door met een kindje erbij. Maar het is heel veel, tenminste dat merk ik heel erg... dat er, uh, dat er gewoon bepaalde dingen zijn in het leven die, dan, die je zou willen doen... maar daardoor moet je heel veel inleveren. Zoals als je trouwt, dan ben je als man... Uh, uh, hij, ben je vrijheid kwijt, je zit altijd met een vrouw opgescheept... Uh, je kan niks meer doen, je kan niet leuke dingen meer doen met je vrienden... en als je een kind hebt, is dat helemaal weg... want dan ben je alleen maar daarmee bezig. Um, en al die dingen zoals of reizen, of gewoon studeren... of gewoon werken en carrière maken, dat kan niet meer. Nou, Alles daar schoon. ben ik dan echt uh, wel uh, het voorbeeld van. <gif> ja, even vertellen. Nou ja, ik, ik, ik heb twee kinderen tijdens mijn studie gehad. Dus, uh, en je ik kan... hebt je studie gewoon afgemaakt? Ik heb mijn studie gewoon afgemaakt, ja. ja. Met iets meer uitloop, wat eigenlijk niet eens had gehoeven. Maar mijn uh, tweede zwangerschap toen... Uh, ik was uh, zwanger van mijn tweede toen, uh, toen ik mijn afstudeerstage deed. En uh, uh, ja, dat verliep dan iets anders. Want dat weet je natuurlijk ook nooit van tevoren hoe het loopt. Nee. Dus dat moet je wel mee hebben. Maar dat had maar, ook uh, kunnen gebeuren zonder dat je kinderen had. Ja, er ja. Ja, had altijd wel iets kunnen gebeuren. En uh, ik, heb, ik had vaak het idee van... nou, ik doe het minstens net zo goed als een uh, uh, doorsnee student. Uh, misschien zelfs beter. Dus, uh, als je ja. nog meer gefocust bent zelfs misschien wel. Uh, ja. Uh, Klopt, natuurlijk, uh, uh, ik, toen ik begon aan mijn studie ging ik voor mijn diploma. Maar toen ik uh, zwanger bleek te zijn, had ik niet zoiets van... oh, nu moet ik stoppen, uh, ook al was ik nog maar net een maandje bezig. Uh, ik had uh, uh, juist zoiets van, nou, nu moet ik echt mijn diploma halen. Want uh, ja, ik, ik heb straks een kleine, dan heb ik verantwoordelijkheid. En uh, als ik nu bijvoorbeeld stop, uh, had ik heel erg het idee van... Uh, nou, dan moet ik straks weer opnieuw beginnen. als ik een kind heb. Is dat ja. misschien niet moeilijker? En heb je niks op zak en dan, dan stel je het alleen maar uit, weer, waarschijnlijk. Tot. Maar dat is dan ook weer niet waar, want je kan dat ook nog steeds doen, ook al heb je al een kind. Ja. Dan kan je nog steeds gaan studeren. Dat maar is, het, is het dan een soort van stereotype dat dat gewoon langzaam is ingesijpeld van. Um, ja, zodra je zwanger bent, dan blijf je gewoon thuis en is het kind gewoon de enige prioriteit die je hebt? Ja. Ja, mensen die denken dat als je een kind hebt... dan leef je voor je kind. Uh, en je eigen leven... Je, je, bent, je bent niet meer jezelf. of Je, je, je bent geen persoon meer eigenlijk. Je nee. bent een mama. Ja. En dat is het. Nou, dat ja. is je identiteit. <laughs> ja, ik zeg ook vaak genoeg van... Uh, mama uh, is, is een naam van me. En het is misschien mijn lievelingsnaam... maar het is niet mijn enige naam. Dus... Uh, je bent meer dan dat. Ik ben meer dan dat, ja. ja. En ik wil ook veel meer dan, uh, dan alleen dat. Uh, het is een groot deel van mijn leven. Maar ja... Er, er zijn is ook meer... andere dingen, ja. ja. We hebben Adrie aan de lijn. nacht. Nou, goeienacht. Uh, opa Adrie. Opa ik heb Adrie. Zelf... <laughs> ik, heb, ik heb vier kinderen. En ik heb twaalf kleinkinderen. Zo. Niet te geloven, hè? Dus ik werk ook af van het model. Wat niet, uh, wat niet gedacht mag worden. Maar al die... v... al, al, alle, alle kinderen hebben gewoon... Uh, hebben allemaal op, uh, op jongere le leeftijd gewoon al, al, al kinderen gekregen. Nee, er zit, zit ook een spreiding in met, okay. wat, wat, wat, wat de dames aangeven. En die dames doen het allemaal helemaal goed. Maar we, we moeten dus niet de dupe worden van een bepaald tijdsbeeld. Wat, wat voorgespiegeld wordt, wordt, wordt, het moet zo, het moet zo, en dan moeten ze gewoon maling aan hebben. Ja. Mijn jongste dochter, die is 30, die hebben vijf. Een broedgezellig gezin, ze hebben twee honden, twee kippen en zelfs een pony nou. Gezellig. Ja, en een gezellig zootje en, en als je het is lachen in het gezin, ik zou aanraden de dames nemen nog, nog twee bij op Kunnen jullie het schelen. Ja, want ik, dan ga ik heel even weer even naar de dames hier inderdaad. Uh, Denise en Gabrielle, krijgen jullie vaak de vraag wanneer komt de volgende? Uh, Denise ik krijg wel eens een vraag van wil je er nog meer, maar nee, nee. nee. Nee. nee, is het nee, gewoon maar, nu klaar? Twee is genoeg? voor mij klaar, ja. ja okay. Maar ik begrijp, ik begrijp het wel. Ik begrijp het heel goed. Ik begrijp heel goed wat ze, wat ze zeggen. En het is, het is goed dat dit... In, het, is, het is jammer dat het een nachtprogramma is, hoor. Niet om jou er aan af te doen. Maar wat, wat er nu aangehaald wordt... dat mag wel eens aangehaald worden. Dat, dat, dat, dat, het is, wees blij dat het leven verder gaat. Dat het niet alleen maar... dat, dat de leven niet ophoudt bij het moeder worden. Nee, mijn leven gaat, gaat ook verder hartstikke leuk. Morgen is er weer eenjarig. Oh, gefeliciteerd. En, en, en, en, en, en uh, met die weet ik hoe die heet. Met die twaalf moet ik af en toe net als Wim Sonneveld uh, het pakje aan de deur aanpakken. Want ik weet niet eens meer hoe het kind heet. Het zijn er zoveel. Nee. Ja, maar ik, ik, ik heb, bij mij lopen de vier kinderen uit één. Ik ben zelf, ik ben, ik ben 69, uh, de oudste is 44. En de jongste is dan 30. Maar dan stond ik al bij de school. Ja. En dan uh, stond er een jongetje: is dat je opa Ik wou het jongetje al een ruim oren geven. <laughs> want ik werd al een beetje grijs. <laughs> ja, dat kan ook. Maar dames, heb overal malingen. En, en voel je niet gefrustreerd? Want wie dat zeggen, die, ja, die hebben niet voldoende beeld van. Die missen een stukje van de werkelijkheid wat, wat er verloren is. Ja. Een gezin kan best groter zijn. Ja, ik, weet, ik heb geen wijze woorden, maar. Uh, maar ook 3 is wel trots. Nou, dat vind ik ook zo'n cliché. Oh, Af en toe okay. denk ik ook oh, wel eens. Dat is een rot, rot joggie. <laughs> ik wil hem wel een ons geven, of een meisje. <laughs> ja, dat hoort ja, erbij, maar, dat, dat hoort erbij. Maar, maar ik, vind dat, ik vind dat het punt aangehaald is, vind ik reuze goed. Steen goed. Oké, okay, heel, nee, heel erg bedankt nee, voor beetje, bedankt, je belletje, Nee, Weet je dat dit programma nou een prijs verdient? Dank je wel. Eigenlijk wordt er eens iets aangehaald. Klaar. Ik zal nee, proberen niet, of het ja. ook overdag een keer kan. Ja, want dit is heel bijzonder. Ja. Nou, eigenlijk. We gaan er nog eventjes goed op door, dus ik zou lekker blijven luisteren. Ja, oké. Okay. Dank je wel voor het bellen. Ja, ik weet niet eens het cadeautje wat ik morgen moet geven. <laughs> Ga dan nog ja. even verzinnen. Ja, ik een tientje. Precies. Fijne ja. nacht. Ja. Hi. Nou ja, het is oké, er ook in staan, inderdaad. Uh, maar uh, over uh, de, de meer kinderen krijgen. Zou jij er nog één nemen? Huh. Of willen? Um, of is twee ook genoeg? Het staat nog open. Oh, het staat nog open. Ja. Ja, ik hou het nog open. Uh, ik heb wel gezegd: als er nog eentje zou komen, dan. Uh, uh, ja, over een paar jaar. Dan wacht ik even. En dat kan nu ook als het goed is. Uh, om, ja, omdat ik nog jong ben, kan ik ja. nog wel wachten. Um, maar uh, ja, dat staat niet vast. Nee, oké. Okay. Dus uh, het, het, het, het kijk hoe het loopt. Ja. ja. Rory, voor jou is deze vraag eigenlijk niet zo leuk. Hè? Nee, eigenlijk uh, niet. En dat uh, is mijn probleem. Dat is niet het probleem van een ander... Alleen doordat uh, uh, mijn man en ik er allebei best wel wat relatief jonger uitzien... krijgen we nog regelmatig de vraag wanneer komt de tweede. Ja. Maar los van, het, van, van mijn situatie vind ik dat best wel een uh, ja, impertinente vraag die je stelt. Dat doe je eigenlijk niet zomaar, maar dat doen wij Nederlanders heel makkelijk. Maar je weet helemaal niet wat erachter steekt. Of iemand wel kinderen uh, wil, wel kinderen kan krijgen... En ik, het, het is, vind ik, iets wat je niet zomaar stelt. Maar ja, die vraag krijg ik dus wel te horen. Maar in mijn geval kan het dus niet meer. Ik ben inmiddels 47. En uh, ja, natuurlijk zou alles kunnen. Maar het, uh, ja, de, onze dochtertje was zo'n uh, geschenk. Zo'n wonder dat het gewoon, uh, ja, dat we dit eigenlijk gewoon niet eens meer zouden kunnen. Al zouden we willen. Nee. En uh, we hebben het op een gegeven moment ook losgelaten. Want mijn man zei ook van, uh, laten we onze zegeningen tellen. Het, he, je weet niet wat er allemaal mis had kunnen gaan. We hebben nu een gezond, uh, lief kindje. Laten we gewoon het daarbij houden. Wat niet wegneemt, wat ik het soms best moeilijk vind. Want met name die eerste paar jaren... dan sla je een ouders van nu open... en dan zie je zo'n klein dreumetje die mm. dat babytje een knuffeltje geeft. Nou, dan heb ik het best moeilijk, kan ik je zeggen. Ja. Maar uh, nou ja, inmiddels ben ik dus op een leeftijd... dat het gewoon voor mij ook echt niet meer kan. Nee. Maar lastig vind ik het wel. Het raakt iets bij mij. Ja, maar vind je het dan ook echt een, een, wat je zegt, een vraag... Van uh, ja, waar bemoei je, je eigenlijk mee? Eigenlijk wel. Ja? In, ook in elke situatie. Of je nou uh, jong uh, op uh, reguliere leeftijd, wat we dat maybe. Of op oudere leeftijd uh, moeder bent. Want, want ja, je weet nooit wat erachter zit. Waarom zou je die vraag stellen? Dus of je nou jong of dat oud is privé. bent. Ja. Dus dat maakt het ook niet uit. Of, of ik de vraag dus aan hun stel. Dat maakt dus niet uit uh, aan Denise en Gabrielle van. Of zij er nog één zouden nemen, dat is dan eigenlijk ja niet nee. mijn zaak in Sommige dat opzicht. Sommige mensen voelen zich compleet met één kind en dat kan ook. Ja, ja, ja. want dat heb ik ook wel schoor. Trouwens is dus een opmerking waar ik, uh, waar mijn haren ook van recht overeind gingen staan. Met uh, als je één kind hebt, dan ben je een stel met een kind. Heb je twee kinderen, dan ben je een gezin. Oh dan pas. Letterlijk oh, heb oh, ik dat uh, ook wel eens. Uh, oh wow. En daar daar kan ik me heel boos <lacht> om maken, want dan denk ik denk: hoezo ben ik geen gezin? Ons gezin is compleet met één kindje. Ik ben dolgelukkig dat ik een kindje heb mogen krijgen. Hoezo ben ik geen gezin? Je voelt je toch ook een gezin met je partner. en Of je een, een, ja. een, een dier of wat dan ook. Die samen precies. beter ook een gezin. Ja, precies. Ja, en je komt echt wel een beetje in de categorie was het een ongeluk. Weet je, net zo brutaal. En uh, dat je denkt, nou ja, wat ja. voor. Ja het, het, ik, ja. Hm. ja, het gaat een beetje kriebelen bij dit soort vragen. Ja, behoorlijk kriebelen. Ja, ja. Een kriebel, zeg maar. Ja. Maar nee, ja. ik snap het wel. Er wordt... Er wordt er wordt een soort van iets opgelegd van. Er zijn aannames ja, van mensen. En je bent raar als je als je, als je dus niet de, de meerdere neemt. Afwijkend. Ja, het is ja. nooit goed. Als je één kind hebt, dan uh, moet je, dan vragen ze wanneer komt de tweede. En dan heb je een tweede. En dan uh, nou, de een die zegt van oké, okay, nu is het genoeg. En de ander die heeft zoiets van nou ja, een groot gezin. Jullie gaan zeker voor een groot gezin of zo. Ja. En bij, als de derde komt, dan is het al helemaal van oh, uh, dat is toch veel te veel. En, uh, je krijgt Volle bakje Ja, en je krijgt altijd raar. Nee, opmerkingen. Jullie zijn nog zeker wel klaar. Dat er ja. Dat <laughs> ja, en dan vier, vijf. En dan kijken mensen helemaal raar, Ja, ja. <laughs> Ja, je doet het nooit goed Nee. voor de ander. Nooit. En dat is op ieder vlak, hoor. Ja? <laughs> ja. Wat dan nog meer? Ja, net als wat we zei net zeiden met de moedermafia. Uh, de een uh, die, die pleit voor, uh, voor borstvoeding... de ander die pleit dan weer voor kunstvoeding... want die bestaan ook. Uh, en het, je doet het eigenlijk nooit goed. Uh, en dat is gewoon bij uh, op, met ieder onderwerp. Ja. Maar jullie zijn... Uh, Denise en, en jij zijn allebei uh, jonge moeders. Wordt er nou ook wel eens gedacht van... Joh, je bent al zo jong, je hebt geen idee... Ja, ja want wat, wat waar we net over hadden, die levenservaring. Tuurlijk, jullie hebben levenservaring, maar Rory is ouder, dus die heeft meer levenservaring. Ja, dat hoeft niet per se. Nee, vee. maar dat, zo wordt het natuurlijk of wel het gezegd. Ja. Dus ja. Uh, krijg je dan nooit die opmerking van, joh, jij bent, je bent dan midden twintig. Wat weet jij nou? Uh, ik denk niet dat ik die opmerking ooit heb gehad, anders heb ik hem heel ver weggestopt. <laughs> <laughs> um... Maar al, ja, als ik die opmerking had gekregen, dan uh, had ik echt wel heel veel tegenargumenten kunnen geven. Want dat is gewoon uh, onzin natuurlijk. Ja. Dat, ja. Ik bedoel, je bent gewoon. Iedereen maakt het zelf wel wat anders mee en neemt allemaal ervaring mee natuurlijk. Ja. Ja. Dus je hebt gewoon je eigen. Maar ik, ik vind het heel raar dat mensen toch... Um, ik snap de beweegreden niet. Waarom mensen dat soort vragen stellen. En waarom ze dat willen weten van een ander. Wat jullie net ook zeiden. Van je bemoeit je met iets wat helemaal niet jouw zaak is. Je kan niks met die informatie nee. van of jullie nou meerdere kinderen nemen. Ja, wat doet mij dat? Het ja, het, het, het is afwijkend op de een of andere manier van het beeld wat zij zelf voor ogen hebben volgens mij en dat willen ze bevestigd zien op de een of andere ja. manier. Ja. En iedereen die het anders doet is uh, fout tussen haakjes. Ab, normaal, wijkt af van de norm. Ja. ja. ja. En dat ik kan in alles zijn, dus of je er nou één hebt of je hebt er vijf, of je hebt er uh, elf. Ja. ja dat is dan wel je bent altijd je, bent altijd je bent gek. Ja. ja. En dat maakt het ook wel weer mooi, want je bent allemaal speciaal. Ja, we zijn Toch? gewoon met gek. Ja, precies. Nou, we gaan hier nog, zo, uh, nog even een kwartiertje verder over praten. Wilt u nog meepraten, dan uh, kan via 0800 112. En kunt u gewoon bellen. Uh, ik hoor graag uw ervaringen. Wat zijn uw beste herinneringen bijvoorbeeld van het vader of moeder zijn? Laat ons weten. 0800 112. Of stuur een berichtje via de gratis Radio 1 app. Mellen met no Rain. We luisteren naar de nacht op NPO Radio 1. We hebben het nog heel even over het moeder zijn. Uh, want uit onderzoek blijkt dat uh, Nederlandse moeders... steeds later ervoor kiezen om uh, kinderen te krijgen. De leeftijd ligt nu volgens mij zelfs gemiddeld op uh, 29.7. Uh, dat uh, is uh, redelijk laat. Ik uh, praat hierover met drie moeders hier in de studio. Uh, Rory Blokzeil, uh, Denise Pauw en Gabrielle Wuister. Uh, Rory, waarom denk jij, jij bent op latere leeftijd moeder geworden? Waarom denk jij dat mensen er steeds meer voor kiezen... om op latere leeftijd kinderen te krijgen? Uh, ja, ik vind het altijd heel moeilijk om voor andere mensen te spreken. Maar ik kan me voorstellen, omdat uh, uh, ja, als ik kijk naar mijn ouders vroeger... die waren met heel andere dingen bezig. Mijn moeder kreeg op haar 21ste al haar eerste kind, namelijk mij. Dat het tegenwoordig toch wat anders is... omdat men misschien wel uh, carrière wil maken... of uh, uh, bezig is met de zaken eerder op orde te hebben... voordat ze overgaan tot het uh, willen van een kind. Is dat iets goed? Ik denk dat ieder, uh, ieder dat voor zich moet weten. Het is niet fout als je jong moeder bent. Het is ook niet fout als je op oudere leeftijd moeder wordt. Je bent eraan toe wanneer je dat voelt. En dat is misschien niet alleen afhankelijk van factoren als werk... of reizen, vakanties, een, een, een huis willen hebben. Maar het hangt van veel meer dingen af. Je moet er zelf intern ook klaar voor zijn. Ja, ja. maar het is ook niet uh, dat je... Ja, natuurlijk als je ouder wordt komen er natuurlijk altijd die factoren bij kijken... dat op een gegeven moment... of uh, je het nog kan, of je nog kinderen kan krijgen. Ja, dat is spannend, maar ja. dat komt er inderdaad wel bij. Ja, maar is dat dan wel gewoon, denk je... De, de bewuste keuze die dan wordt meegenomen van... Nou, ik weet ook niet of iedereen zich dat wel heel goed realiseert. Want ik geloof dat vanaf je dertigste... gaat je vruchtbaarheid uh, al achteruit. En vanaf je veertigste is dat uh, nog veel erger. Ja. Maar ik weet niet of iedereen zich dat echt goed realiseert. En ik heb het natuurlijk wel geweten... maar ik heb er niet de statistieken bij nageslagen. Nee en uh, uiteindelijk ben ik gewoon heel blij... dat ik toch nog op een natuurlijke, spontane manier... zwanger heb kunnen worden. Maar uh, ja, hoe een ander dat moet doen, ik vind het lastig. Ja, want het gaat natuurlijk niet per se om het zwanger worden op zich. Want het kan ook zo zijn dat je wel gewoon zwanger wordt... maar dat je kindje niet helemaal gezond is. Ja, dat zijn de... Ja, er zitten best wel wat nadelen aan vast, ja. inderdaad. Uh, ik, ik noem maar wat het helpsyndroom. Het help dat is volgens mij de zwangerschapsvergiftiging die je kan oplopen. Als je op oudere leeftijd zwanger bent, heb je ook eerder kans op een keizersnede. Uh, er, je hebt een kans dat er wat mis kan zijn met het kind. Dat kan natuurlijk op jongere leeftijd ook, maar die kans wordt groter naarmate je ouder wordt. Ja, en met keizersneden komen er natuurlijk ook weer allemaal komen de risico's bij. Gelukkig heb ik dat niet geweten, ja. want ik heb inmiddels ik heb een spoedkeizersnede gehad. En of dat te maken had met mijn leeftijd, is overigens niet zeker. Nee. Daar hadden ze achteraf onderzoek naar moeten doen. Dat hebben we gewoon niet meer gedaan. Nee, Nee, om jezelf maar niet gek te maken dan. Nee, ja, nee ik heb me van tevoren eigenlijk uh, bewust niet echt ingelezen. En dat nee. klinkt heel erg naïef, maar ik, ik ben achteraf gezien heel blij... dat ik dus niet op alle voora, alle nadelen en alle sensatieverhalen nee. heb gelezen. Want dan, ik wilde gewoon in het positieve blijven. Ik denk, jeetje, ik ben veertig ik ben zwanger, geweldig. Ja. En, maar is dat, is, is dat ook niet per se negatief? Want ik hoor van jullie, alle drie, jullie hebben alle drie in bepaalde mate ingelezen. Je leest fora, je, je praat met andere moeders, je deelt je ervaringen. Ben je ook niet gewoon heel erg ermee bezig van uh, hoe doe ik het goed? Wat komt erbij kijken? Wat moet ik doen? Uh, in plaats van dat dus toen bijvoorbeeld mijn ouders uh, besloten kinderen te krijgen, dat het, dat het maar gewoon gebeurde. Tuurlijk lees je je wel iets meer in. Maar ja. ik, ik bedoel dat ik me wel afzonder voor uh, negativiteit. Ja. Er waren mensen die ook zeiden van... nou, misschien moet je toch maar een vruchtwaterpunctie doen. Ja, precies. En dan had ik zoiets van, ja, dat maak ik zelf wel uit. En na de meting bleek dat gelukkig de kans heel klein was. En als ik zo'n uh, test zou hebben gedaan... was de kans veel groter geweest dat ik een miskraam zou krijgen. Ja. Dan denk ik, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Nee. En sommige mensen hebben daar dus ook weer een mening over, en dat heb ik genegeerd. Maar ik snap het wel bij jou. Als je dan dus op latere leeftijd uh, zwanger wordt, dan komen er dus wat we net zeiden bepaalde risico's ja. ook bij kijken. Dus dan wil je ook weten wat er gebeurt. Mm -hmm. Maar ik bij jullie bijvoorbeeld, Denise en Gabrielle, jullie uh, zijn zwanger geworden op een leeftijd die over het algemeen gewoon veilig is om zwanger te worden. Ja, dat, dat zou. Uh, uh in principe uh, lichamelijk de beste leeftijd moeten zijn. Ja. ja hoe jonger, hoe beter. Uh, zo min mogelijk risico's. Je lichaam kan het beter aan. Je herstelt uh, sneller na de ja. zwangerschap. Uh, ja. Maar had je dan wel de behoefte om je dan in te lezen... over alle risico's die erbij komen kijken? En... Ja. Ja? Ik heb volgens mij wel uh, alles gelezen wat ik kon lezen. Uh, je hebt negen maanden om je voor te bereiden in principe. En uh, ja... Die negen maanden heb ik wel uh, goed gebruikt, ja. Maar kan je je voorstellen dat je ouders jou kregen... en dat gewoon niet hadden? Ja, ja ik denk dat ze... dat. Uh, toen ging het natuurlijk heel anders. En ja. uh, die, die krijgen misschien meer uh, adviezen... en op een andere manier dan nu... Uh, waar, ze, waar ze dus meer aan hebben. Van mensen, maar die konden het niet nalezen, nee. Nee. nee. Dus maar het zorgt dat dan niet... Uh, ja, Denise, ik weet niet hoe dat bij jou ging. Het zorgt dat het niet als je, je heel erg inleest... ook voor een bepaalde stress... Uh, ja, wel en niet. Want net zoals dat Rory zegt, van dingen waar je niks mee kan, dat, dat moet je gewoon van je afzetten. En ik heb ja, over bepaalde risico's, dat is bij mij vooral gegaan over de bevalling. Uh, ik kwam op een gegeven moment voor de keuze en stuipbevalling. Dus dat uh, het, uh, de billen, zeg maar, eerst komen in plaats van het hoofdje. Uh, of een keizersnee gepland. En wat daar dan de voor- en de nadelen van waren. En ik had gewoon zoiets van ja, ik wil gewoon de minst, uh, de bevalling met de minste. Risico's voor mijn baby. Um, en ik zag stuitbevalling uiteindelijk gewoon helemaal niet zitten. Dus daar heb ik me wel heel erg in ingelezen en ook ervaring opgezocht. En ook echt wel eens gevraagd: van... Nou ja, hoe staan anderen hierin? Of, maar weet je, dingen waar ik wat mee kan, dat haal ik eruit. En de rest, dat, dat ja. Ik kan me daar heel druk om maken, maar dat heeft geen zin. Nee, je maakt je dus niet druk om... het kan ook zo fout gaan of dat ge kan gebeuren. Uh, ik denk dat je daar niet te lang bij stil moet staan. Want een bevalling sowieso... en een zwangerschap is nooit zonder risico. Nee. Uh, er kan altijd iets fout gaan, maar dat kan ook daarna. Er kan altijd iets mis zijn. Vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent, maak je je zorgen. Ja. Is, er iets goed met het, of is er iets mis met het kind? Gaat alles goed? Maar dat is na de geboorte net zo. En dat zal altijd zo blijven. Maar kan je dus... je voorstellen dat je ouders jou kregen en uh, dat niet hadden, die informatie? Nee, nee helemaal niet. Nee. Nee. nee, Dat is denk ik ook wel gewoon de generatie van nu. Dat je ja. gewoon lekker makkelijk alles kan opzoeken. Maar nee, dat kan ik me niet echt voorstellen. Nee. Het is wel veel informatie. Ik denk ook dat je best wel overweldigd erdoor kan worden. Best wel, ja. Ja. ja ja het voor- en nadelen met zich mee. Ja. Ja, heel veel, ja. Ja, als je, als je gaat googelen van... Uh, ik heb dit of dat, dan denk je dat je op het moment dood gaat. Ja, dus ja, als je spijt ja. in je keel hebt... dan Moet je uh, ben ja. je doodverklaard op ja. het internet. Ja, nee, dat klopt. Maar uh, Rory, jij vertelde net... Uh, we hadden het net over... Uh, uh, het genieten. En jij zegt, ik geniet eigenlijk nu nog meer... van mijn kind dan dat ik ooit heb gedaan. Van daarvoor. Uh, houdt van het je... Houdt het je ook jong... Oh, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Een, een klein kind houdt je sowieso jong, ongeacht hoe oud je dan bent. Maar uh, dansen door de woonkamer, uh, spelletjes bedenken, naar de speeltuin gaan... knutselen, klimmen, uh, noem het maar op. Ik word daar gewoon heel erg blij van. Ja. En ik merk dat ik dan niet uh, in de moeilijke dingen blijf hangen... want uh, he, mijn kind heeft aandacht nodig en we gaan samen gewoon iets leuks doen. Tuurlijk is het niet altijd een sprookje, maar het, het heeft mij echt heel veel goed gedaan. Het zorgt echt voor een bepaalde rust ook in, voor jouzelf. Ja, een bepaalde rust, een flow, een blijheid, een, uh, een, een, een tevreden zijn. Want dat is dat ook altijd heb. het voordeel, hè? Van als je eenmaal kinderen hebt, heb je geen rust meer. Uh, je slaapt nooit meer. Nou, dat komt echt wel goed, hoor. Het zijn allemaal <lacht> fases. Maar ik, wat ik meer bedoel is dat het, het ego gewoon veel meer weg is gegaan. Ja. Bij mij, bij ons in ieder geval. Het gaat draait gewoon om haar. Ja, maar op een positieve manier. Ja. Ja, dus... Ik bedoel, het, het maakt jezelf ook een, ja, een beter mens. Dat klinkt zo uh, zweverig, maar zo voelt het voor mij wel. oké okay. Heb Hebben jullie dat ook, Gabrielle? Ja, ja het, uh, je gaat uh, ook beter nadenken over, over bepaalde dingen. Bepaalde keuzes die je maakt. Uh, want ja, je moet ook uh, keuzes maken voor, je, voor iemand anders dan. En, uh, dus, uh, je bent niet alleen meer verantwoordelijk voor jezelf? Inderdaad, ja. Je hebt gewoon iets uh, waar jij voor moet zorgen. En dat moet gewoon het, het beste krijgen wat jij kan bieden. Ja, ja. ja. Wat zijn nou de voordelen van het jong moeder zijn? Vraag ik me dan af. De voordelen? Hm. <laughs> je, je, je hebt heel veel voor- en nadelen aan allerlei uh, uh, leeftijden. En volgens mij is dat bij iedereen anders. Um, wat is voor jou een groot yeah. voordeel? Voor mij een groot voordeel... Dat is uh, dat weet ik eigenlijk niet eens zo snel. <laughs> dat is eigenlijk een heel goeie. Want uh, je, je hebt de, de, de standaard voordelen. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus uh, ik, ik kan niet zo snel een heel groot voordeel aan jong uh, moeder zijn uh, uh, bedenken. En dan de tegenvraag wel een nadeel? Ehm <laughs> um... Dan denk ik uh, snel aan uh, uh, ja, vrienden bijvoorbeeld. Uh, vrienden die, uh, die uh, snel wegvallen omdat ze gewoon een heel ander leven hebben. Ja. Ja. Je en sociale niet, leven. Gewoon, ook ja, ja, ik vind het af en toe heel erg eenzaam. Ja? Wij, uh, Gabrielle en ik hebben elkaar ook leren kennen, omdat we allebei in de buurt eigenlijk niet echt iemand hadden die dezelfde situaties ja. had. Uh, wel allebei gewoon vriendinnen, maar niet met kinderen en al helemaal niet ja, zo jong, zeg maar. Nee. Um, ik vind het soms echt heel eenzaam. Ja. Ja. En wat doe je dan? Um, ik heb nu uh, wat meer vriendinnen met uh, kinderen gekregen... die dan een beetje in dezelfde situatie zitten. Maar ik probeer ook wel meer mijn eigen momentjes te pakken. Ik uh, handel heel erg in het belang van mijn kinderen. En ik ben echt zo, als mijn kinderen het leuk hebben, heb ik het ook leuk. Maar uh, ik ben er ook nog. En ik wil wel af en toe ook gewoon zelf nog leuke dingetjes kunnen doen. Dus ik probeer wel uh, ja, ook af en toe gewoon af te zonderen. En uh, ja, met vriendinnen ook echt wat leuks te gaan doen, ja. bijvoorbeeld. En uh, ik was bewust thuis voor de kinderen. Maar ik ben nu ook echt weer gaan werken. Omdat ik zoiets had. Ik wil echt eventjes uh, weer mij zijn. Ja. Ja. En ja. wat is... Uh, kan jij wel een, een heel groot voordeel noemen van het jongmoeder zijn? Nee, ja, wat Gabrielle ook zegt. Ja, meer energie. Maar dat heb ik ook niet per se. Meer energie dan dat je misschien ouder zou zijn. Ja, dat maar weet dat is, niet. Dat gaat voor dat mij is ook is niet, niet om. Ja. Uh, ik ben altijd moe. Je kent maar, beter. Nee, voor mij. Ik heb echt een bepaalde rust gevonden. Ik had altijd daarvoor zo'n gevoel van ik mis iets of zo. Ik kon het niet plaatsen. Ik, ik weet niet wat dat was. Nou ja, dat was dat. Ik, ja. ik wilde heel graag natuurlijk moeder worden. En sinds ik dat ben, ja, is het compleet. Het, het plaatje klopt. Ik voel me compleet. Dus dat, ja. Maar echt een voordeel van jong moeder. Ja. Maar de nadelen wegen niet op tegenover, tegen de Zeker voordelen. Niet. Zeker niet. Nee. nee. nee. Dus het, het, het, ge, absoluut geen spijt in ieder geval nee, van het jong moeder zijn. Nee. Nee. nee. Rory, kan jij een, een, een nadeel noemen van het, wat, oh, een moeder zijn op wat oudere leeftijd? Uh, ik wilde positief beginnen met het voordeel. Dus moet nee, ik denk ik eindig gewoon uh, mooi positief. <laughs> <laughs> nou, het, het nadeel is, uh, tegelijkertijd leek het een voordeel... wat ik al eerder uh, vertelde. Want je denkt dat uh, je hebt de zaakjes wat meer op orde. Je bent, uh, je bent wat stabieler. En uh, tegelijkertijd kan het nadeel dan ook zijn... dat je je toch te veel, te snel, uh, ja, te druk kan maken om dingen waar ik denk dat als je wat jonger bent... dat je dat wat beter los kan laten. Ja, want waar, waar maak je je dan druk om? Nou, als, als er bijvoorbeeld uh, iets met haar is... dan kan ik al sneller denken van... oh jee, uh, zou het dit of dat kunnen zijn? Ja, het is maar ga. een heel klein voorbeeld. Ja, <laughs> maar. Maar. Ik, ik, ik denk dat je dat als jonge moeder ook hebt. Maar op de een of andere manier zit ik er dan echt helemaal bovenop... en neem ik niet genoegen met een uh, dat is goed. Nee. Ik wil het zeker weten. Ja. Ik ga dan diverse... Bronnen. Ja. ja, bronnen. Na. Ja, ik mag van mezelf alleen maar op thuisarts.nl kijken. En van mijn omgeving ook. Maar, maar, Oké, okay, en, en dan positief eindigen, een voordeel? Uh, ja, die ben ik nou bijna spontaan helemaal vergeten. <laughs> maar het, het voordeel van op latere leeftijd een kind krijgen is dat voor mij dat ik in ieder geval veel uh, stabieler in het leven stond dan vroeger. Oké. Okay. En uh, ja, het, het heeft gewoon in mijn geval zo moeten zijn, denk ik. En je zou ook niet anders willen? Nee, nee het loopt zoals het lopen moet. Ja. Blijkbaar was het eerder niet het moment. Nee. En daar geloof ik in. Alle drie, uh, volgens mij helemaal geen spijt... of je nou op latere later uh, of uh, jongere leeftijd uh, kinderen hebt gekregen. Ik uh, wil jullie alle drie heel hartelijk bedanken... voor jullie komst uh, naar deze studio uh, vannacht. Rory Bloksel, Denise Pauw en uh, Gabrielle uh, Wuiter. sorry, Wijster... Excuus. Um, ja, wij gaan uh, door naar het nieuws van 5 uur. En dan gaan we daarna bellen met uh, India en uh, Rwanda. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want daar is van alles gaande. Maar dat doen we dus na het nieuws van 5 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is de nacht op NPO Radio 1. Tot zo.